Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het advies voor mensen met coronaklachten verandert. Vanaf morgen mogen mensen met milde klachten ook een zelftest doen. En als die negatief is, mag je naar buiten. Een PCR-test bij de GGD is dus niet meer nodig, zegt verslaggever Thomas Spekschoor. Ten opzichte van een PCR-test is een zelftest absoluut onbetrouwbaarder. Dat is de ene kant. De andere kant is, steeds minder mensen zijn bereid om zich daadwerkelijk te laten testen. Het is toch iedere keer een rit naar de teststraat. En ja, als je dan een test in je kelder hebt liggen en je kunt daar makkelijk bij, dan is die drempel misschien wat minder hoog. Het ministerie hoopt dus dat de drempel voor een test omlaag gaat, dat mensen zich eerder laten testen en dat het minder druk wordt bij de GGD. De directeur van de Amersfoortse begraafplaats Rusthof mag voorlopig niet aan het werk. Hij is op non-actief gesteld omdat hij toestemming gaf voor een spirituele bijeenkomst bij graven van kinderen. Een groep van zes volwassenen kwam in september na sluitingstijd bij elkaar op de begraafplaats om geesten op te roepen. De nabestaanden wisten van niets en hebben aangifte gedaan tegen de groep en de directeur. De politie heeft bij een arrestatieactie in Nederland zeker 200 geldezels opgepakt. Dat zijn mensen die in ruil voor geld hun bankrekening beschikbaar stellen aan criminelen. De arrestaties zijn onderdeel van een internationale politieactie. In 27 landen zijn de afgelopen tijd iets meer dan 1800 mensen opgepakt. En heb je de afgelopen week iets besteld? Je bent niet de enige online shopper. Door de aankomende feestdagen zijn er zoveel bestellingen binnengekomen dat het flink doorwerken is bij het sorteercentrum van PostNL. Vandaag hebben we 62.000 pakketten en op een normale dag moet je denken dat we na rond de 40 net onder de 40.000 zitten. Dat is echt wel uh, aanzienlijk meer dan normaal. Er rollen per uur zo'n 9.000 pakketjes over de band en die drukte zal met de Sint en Kerst voor de deur niet snel minder worden. Het weer ook vanavond en vannacht kan er nog een bui vallen. Het koelt af naar iets onder nul. Plaatselijk is het ook glad. Morgen bewolkt, regenachtig en een graad of vier. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A9... ook maar richting Amstelveen. Tussen Bevenwijk en Knoop De Rotterpolderplein. 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Op de N236 weesp richting Hilversum. Tussen de aansluiting met de A9 en weesp 20 minuten vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest.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 and a mind that slips away and the season of belonging and restraint but i'm never once the same when october rings the bay maples, is what her grandpa used to say. And the season of the ammunition freight train, and we planted acorn sprouts at the station near our home.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 wasted and we talk Strained. But I'm never once the same When October rings the bell Een keer geleden was hij hier, Paul Bond. En uh, dat nummer dat heet Seasons of the Acorn. Welkom bij deze Alternative FM op de eerste donderdag van de laatste maand van 2021. Uh, bovendien, hij was een mazzelaar, deze Paul Bond. Want hij kon met zijn uh, evenement... want dat is het, je kon er zitten uh, bij de Rode Bioscoop... zijn EP-presentatie doen. En uh, dat uh, is maar weinig mensen uh, gegeven op dit moment... En bovendien moet je nu ook nog uh, maar afwachten... Uh, of het allemaal een beetje door kan gaan. Want uh, ja, uh, om vijf uur gaat alles gewoon dicht. Dan, uh, dan mag je alleen maar naar mij luisteren... tussen ze zeven en elf, dat zeg ik zeven en tien... om een beetje de nieuwe muziek tot je te nemen. Maar goed, uh, dit uh, komt van Sunset Blues... En Paul was uh, vier weken geleden hier bij ons uh, te gast. Um, ja, wie een beetje. Dat, dat vind ik een beetje sneu, eerlijk gezegd. Ze heeft een heel mooi album gemaakt. En ze zou dat uh, vorige week uh, laten horen bij het. Uh, afgelopen dinsdag zelfs nog. Maandag, uh, wel te verstaan. Zeker goed. 29 november was dat. Uh, ja, was maandag. Uh, toen zou ze dat met het residentieorkest. ze daar een deel van dat album laten horen. En bovendien wilden ze dan ook het album... Uh, ja, min of meer in de markt uh, zetten. Deze Roos Meijer. Heel mooi album. En het nummer van het uh, album... Why Don't We Give It A Try... is ook een single. strange... To hold... Isn't it strange That we keep on fighting Do bullets really save lives? Isn't it strange That we keep ignoring The cries of the ones who serve Recht. Een primeur. Want morgen komt hij echt uit. En je denkt: het is Milo. Nee, dit komt gewoon uit Nederland. Dit komt uit zelfs sterker nog: uit deze provincie, uit Noord-Holland. Lion's Den. Het nummer dat heette Love Remain. Vroeger, nou ja, een tijdje terug, bracht hij zijn ware uit bij King Forward Records. Maar dat uh, doet hij al lang al niet meer. Maar Love Remain is uh, de nieuwe single van Lions Den, En die kun je morgen uh, dus gewoon krijgen. Why Don't We Give It a Try van Roos Meijer hoor je daarvoor. Over een nieuw materiaal gesproken. Wide World is uh, een album. Is volgens mij al het tweede echte album van Sophie Janna. Uh, we hebben er alles uh, eerder gedraaid hier. Een auteur in Maar morgen komt, die, uh, komt dat album uit. Bij Revenge Records. En we draaien nog eventjes een van die andere singles die ze heeft uitgebracht dit jaar. En dit was er een van, Starlight. Put up your tent beneath the glowing of a starlight Reminds me of a year ago Totally. You sleep so well with me beside you and I'm lost without your Searching all around Searching all around Still found traveling I know that you've got a way To those lost dreams I enjoy Jenna met Starlight en voor het geval denkt zit ik nu in een uh, programma met allemaal klassiekers uh, te luisteren nee, dit komt gewoon uit, uh, ja, uit deze 21ste eeuw, die jongens uh, die hebben een fascinatie voor alles wat met de jaren 60 uh, te maken heeft en over een week mag ik in ieder geval de nieuwe single uh, draaien van ze uh, de mox, ze komen uit Nieuw-Vennep en dit was een van de oude singles, My Girl. Dus dat moet wel erg goed opletten dat ik niet in één keer... het nieuwe werk weg ga lopen te draaien. Dit was ik vorige week en eigenlijk twee weken terug... ook al vergeten te draaien. Maar ik zal hem alsnog glad te horen. Lilith Merlo met Serge Duzot. En I Can Make You... Nou zelf maar in. Should Een jaar geleden bracht hij deze single uit uh, in november 2020, I'm a man. Uh, maar inmiddels uh, zijn de tijden wel een beetje veranderd, want uh, hij hangt ook aan de telefoon. Elke, goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, dit was een uh, vrij up-tempo nummer. Uh, maar uh, je bent, uh, uh, als we uh, ja, het laatste bericht uh, op onze website uh, mogen geloven, toch een uh, iets wat andere muzikale richting ingeslagen. Uh, ja, dat klopt. Ja, met mijn nieuwste uh, singles die ik aan het releasen ben en ook al de, de EP waar die opstaan, uh, gaat weer even een beetje de andere kant op. ja, ja. Uh, Niet dat ik daar uh, nooit eerder ben geweest, want voor, uh, uh, voordat ik meer, uh, ja, meer bandmuziek ging maken, zeg maar, uh, heb ik dat ook al wel gedaan. En ook met mijn, uh, ja, mijn uh, met band, waarmee ik eigenlijk mijn eerste album uitbracht, uh, The Rag Trade in uh, 2015 geloof ik, of 15. Mm -hmm. uh, was ook al vrij, he, was al meer Americana en... Uh, en uh, ja, singer-songwriter, zeg maar. Ja. ja, dus dit nu ook weer een beetje. Ja, um, toch nog heel even terug naar die single die je vorig jaar hebt uitgebracht. Um, was dat ook een beetje ook je eigen muzikale grenzen een beetje opzoeken, in dat, in dat opzicht? Ja, ik, ik vind het altijd al tof om, uh, om wat nieuwe dingen te proberen. En met mm -hmm. die EP uh, uh, Mirror had ik, uh, ja, had ik veel demo's uh, vrij ver uitgewerkt zelf. Mm -hmm. En heb ik vervolgens uh, ja, bij, met, met Stijn van Rijsbergen, de producer, er, erbij betrokken en die, uh, die heeft dat in de studio op, op die manier helemaal, hebben we dat samen zo, zo uitgedacht, zeg maar. Hmm. Um, ja, dus dat, de, uh, ja, in die zin probeer ik altijd wel een beetje mijn eigen grenzen uh, te zoeken van, van mijn eigen kunnen en, uh, en, uh, en wat ik zelf tot vind, zeg maar. Ja. Ja, ja, want je noemt hem, hè, die Stijn van Rijsbergen, die heeft uh, ja. wel wat... Uh, ja, mensen uit de, die muziekwereld uh, gehad. Ik weet dat, dat ik hier uh, in het dorp uh, waar ik vandaan kom uitstand voor Operation Hurricane, heeft hij ook in de studio gehad. Okay. Dat Ja, Operation Hurricane is een, uh, een beetje een, uh, ja hoe moet ik het zeggen, uh, pff, een beetje rock is dat. Ja, ja, ja. ja en, ik, ik heb een beetje een producer dat het, uh, dat het toch iemand is van, uh, van de stevige muziek. Ja, dat klopt wel, geloof ik. Ja, ik, ja. Ik, ik, ik weet niet precies of hij ja, ook wel echt wel pop, geloof ik, maar Doet ja, ja, ook. zelf weet ik van, ook wel echt van, uh, van stevige rockmuziek inderdaad. Ja, um, maar je bent dan uiteindelijk, want ik heb inderdaad ook het oude materiaal van jou uh, beluisterd, uh, wat je net al zegt, 2014-15, uh, wat, je, wat je net noemt, dat heb ik, heb ik gehoord en inderdaad, je bent eigenlijk weer een beetje terug naar uh, waar je vandaan bent uh, gekomen. Ja, dat klopt, dat klopt inderdaad wel een beetje. Ja. Maar goed, weet je, daarvoor... Uh, uh, als je begint uh, met muziek maken, begint natuurlijk niet meteen met opnemen. Mm. Maar uh, ja, toen ik 17, 18, uh, toen ik begon met een bandje spelen... Was het, was het weer meer uh, die Mirror EP. Dus het, het is altijd een beetje... Misschien is het wel een beetje gewoon een golfbeweging. Uh, mm. En uh, daarbij probeer ik altijd wel weer... Uh, ook nog wel weer wat, wat nieuw, nieuwe dingen te proberen. Zoals uh, ja, op deze EP... Uh, is, is qua sounds, vind ik... Uh, of zeg de aankomende EP, de laatste twee singles die ik heb uitgebracht, zijn qua sound wel weer. Uh, ja, er zitten ook wel weer echt dingen in die, die ik nooit eerder had gedaan. Wat en wat experimenteler zijn. Ja, want je noemt hem, hè, de EP heet Tomorrow Same Time. Ja, klopt. Ja. Um, uh, ondanks alles, want uh, we zitten natuurlijk uh, weer in een vervelende periode. Ja, ja, ja. Het is uh, denk ik, uh, hoe, hoe ga jij daar zelf eigenlijk mee om? Even tussendoor. Ja, ja. De. Ik zou uh, morgen een optreden hebben, dat ging, uh, dat ging weer niet door en dat was, dat was er eentje die zo uh, sporadisch die zo stond. Mm. Ja, ik moet zeggen dat ik het, uh, dat ik het lastig vind. Het heeft al haast geen zin meer in je hoofd om het dan te gaan voorbereiden, omdat het toch steeds weer uh, niet doorgaat. Ja, uitstel. Uit dus, uh, mm. Ja, dus, maar ik probeer, uh, ik probeer te schrijven en dat lukt uh, laatste best wel goed. Uh, ook al is er weinig hè, input natuurlijk... ...weinig dingen om uh, geïnspireerd uh, door te raken. Mm -hmm. um, ja, en uh, ik, ik ben een beetje aan het lesgeven... ...voor zover dat uh, mogelijk is... ...en mensen dat willen zanglessen. Ja. Dus, uh, dus ja, zo probeer ik het een beetje, ja. een beetje door te komen. Ja, <laughs> ja dat, dat, het, het is, het is uh, gewoon... Uh, ...ja, maar we hebben er mee te dealen... Uh, ...om ja. het eventjes uh, gewoon zo te zeggen... ...een beetje populair bijna in, in dat opzicht... Ja. Um, als we kijken naar die twee singles... die je dus van de, de EP... die je nog uit wil gaan brengen... Ja. dan zie ik daar toch wel degelijk een lijn in. Want um, en min of meer heb je dat ook... eigenlijk al naar buiten toe gebracht... richting de pers. En wij zijn eigenlijk ook pers. Uh, zeg je gewoon van... ja, we zijn... Uh, ik, ik ga weer een beetje terug naar de jeugd. Uh, tomorrow, same time. Uh, ging daar volgens mij ook over? Of heb ik dat ja, verkeerd? Cool. Ja? Nee, dat, is, dat klopt helemaal. Ja. ja, dat dacht ik. Ja, wat, wat, wat, wat is dat met jouw jeugd? Is, uh, wat, wat is daar? Uh, de, ja, moet je dat dan op een gegeven moment toch kwijt? <laughs> ja. Uh, nou ja, uh, um, ik, ik, ik denk niet dat ik een, een, een, een uh, hele ...uitzonderlijke jeugd heb gehad, mm. uh, maar, maar het, het, toen we ging over, uh, ja in je, in je middelbare schooltijd, ik denk dat het voor veel mensen wel herkenbaar is. Dan heb je een groep vrienden, ja. waar je dan uh, eigenlijk constant uh, mee uh, aan de rondhangen bent en, uh, en uh, uh, ja, waar, waar dan ook in de kroeg of buiten, in elk geval uh, tussen uren, uh, ja, ja. gewoon gewoon constant uh, omringd door vrienden. Ja ja. En uh, ja. hoe ouder je wordt, hoe uh, moeizamer het wordt om, uh, om diezelfde vrienden uh, uh, nog regelmatig te zien. Ja. Uh, dus het is een beetje... Ik hou van melancholische... Uh, thema's en uh, muziek. Ja, dat heb ik ook hoor. En, dus, uh, <laughs> dat heb ik ja. ook heel sterk. Dus. Dus dat, dat vond ik een mooi thema voor, ja. uh, voor een liedje. Ja. Ja. Uh, moet ik eigenlijk ook een beetje denken aan Bruce Springsteen met Glory uh, Days. Dat, dat, uh, dat idee eigenlijk. Ja, uh, dat is dan weer een wat, wat andere uitvoering, maar dat is een beetje op hetzelfde geschoeid. Van, van ja, dat waren nog de leuke tijden en, uh, en ja, precies, je ziet ja, op een ja. gegeven moment eigenlijk het alleen maar verwateren wat, wat er gaat. Ja. ja, en dat is dan even, dan dat maak we het heel, maak het dan lekker uh, dramatisch. Het is maar de meeste van die vrienden die... Uh die heb ik nog steeds. Alleen het is gewoon, uh, het is gewoon uh, ja, om elkaar te zien is wat meer een uitdaging. Zo gaat het leven natuurlijk. Ja, dat is, dat is uh, inherent uh, daaraan. Ja, ik zit hier maar op een. De hele nuchtere dat werkt nooit zo lekker. Je moet het wel een beetje aandikken, denk ik, uh, in dat opzicht. Nou, ja. ik, kijk ik, bijvoorbeeld hier in deze studio. Ik zit hier uh, op een plek. Maar vroeger, hier twee straten, eigenlijk één straatje verder, daar zat een, uh, een, ja, een schoolvriend. En dan uh, had je ja. mijn platenkoffer had ik dan onder mijn arm En dan gingen we een plaatje draaien. Dat nou, ik denk uh, 200 meter van deze plek waar ik uh, zit. Dus het, het, ja, het voldoet een beetje aan dat, uh, dat verhaal. Uh, oh, ja. Dan even naar die nieuwe single die we gaan draaien. Uh, This Old House. Want uh, ja. dat, is, dat is weer een heel ander verhaal, denk ik. Ja, uh, klopt. Ja. Dat, daar moet je even goed naar luisteren. Denk Ik wil je, wil je weten waar het echt over gaat. Want hm. uh, heel veel mensen, tot nu toe, bijna iedereen denkt dat het over... Ik heb jarenlang in een oud... Uh, want ik kraakhuis gewoond, een jaar ja. of acht tot, tot een jaar of drie geleden geloof ik. En ja. daar heb ik het ook al. Ik heb het nummer al best een tijdje geleden geschreven op ja. basis. Ja. En uh, ja, de, dus heel veel van mensen denken dat het daarover gaat. Maar voor mij zit er een. Uh, is, het, is, die, is dat huis in die tekst is, uh, is een me metaforisch uh, bedoeld. Ja. Um, ja, het gaat eigenlijk een beetje over. Uh, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Eigenlijk, van, ik zing het vanuit de perspectief van een oudere iemand, uh, zeg maar. En, ja. uh, en, en, en die, die, ja, die misschien een beetje het einde dichterbij ziet komen. En die, die daarover uh, tegen een uh, jonger iemand uh, ja, praat. Zeg maar. dat is... Ja, ja, ja, ja, ja. Het is, ja. Het is een beetje eigenlijk een, een verhalenverteller, min of meer. Van, uh, van dat ja. huis heeft uh, zoiets bij mij gedaan. En uh, wat heeft het uh, voor jou uh, voor betekenis? Zoiets. Dit huis is, ja, het huis is eigenlijk een metafoor voor een. Het is eigenlijk een lichaam, zeg maar. Dus het is iemand die ja. iets over, ah. over zijn ja, ja. leven. Of die praat over zijn leven. Ja, ja um, goed. Um, nog even over jou. Waar kunnen ze jouw muziek vinden en waar kunnen ze jou vinden? Uh, oh jee, al die adressen. Ja, mijn muziek staat overal uh, online. Dus uh, Spotify, iTunes, uh, Apple Music, wat is tegenwoordig. Ja. Um, Bandcamp zag ik ook, hè? Ja, Bandcamp ook. Ja, heel graag ja, ja. inderdaad. Dus iemand, als mensen me daar. Daar heb ik alles opgezet, maar dat heb ik tot nu toe nog weinig uh, teweeg gebracht. Dus ja. uh, als, mensen me, als mensen daarin uh, geïnteresseerd zijn, zoek me daarop op. Ja, gewoon elke EELKE op al die. Uh... Al die plekken en dan moet je even langs dat de, langs de, de, de, de soort IDM, DJ Ilke Klein, is, is de eerste. Is ja, die moet je niet hebben. Die, die moet, moet je niet hebben. Je <laughs> moet gewoon uh, alleen de naam Ilke hebben en dan zie je een beetje. Ja, je komt er wel. Een, uh, uh, een foto van mij. En dan, uh, ja, maar uh, kijk, ze kunnen ook uh, even die berichten bij mij uh, bij ons op die website uh, vinden. Alternative FM. Want daar, daar, ja. daar zit een bandcamp uh, verhaal uh, ingesloten. Dus, dus ja. daar, ja, okay, ik, moet, cool. ik moet alleen nog één ding uh, veranderen. Dat is uh, het verhaal bij. Uh, bij deze single, maar die uh, dat, dat komt wel goed. Oh ja, en trouwens een heel ook makkelijk ilkemusic.com uh, Daar heb ik ook niet voor niks gemaakt. De website. Gewoon, daar, daar klik je ook door. Ja, ja. kun je naar nou al die muziek doorklikken. Helemaal goed. Um, we gaan hem draaien. Hier is Dissel House van Ilke. Soul old house fought the cold Rubik's. Daarvoor hoorde je Elke met This Old House. Het uh, is... Uh Kwart voor acht geweest. Dus we gaan uh, rap verder. Want er zijn nog uh, best wel wat nummers uh, die we nog uh, willen draaien. Bijvoorbeeld deze van Danny Ginnon. Ik uh, kwam er uh, aan uh, door Rose Spearman. Want zij is uh, ook degene die uh, het werk uitbrengt van bijvoorbeeld Kafka en haar eigen werk. Want straks komt Rose zelf ook nog uh, met een uh, eigen werk. Komt er ook nog even voorbij. Maar dit is uh, Danny Ginnon. En uh, de man uh, komt oorspronkelijk uit Ierland. Maar hij woont al twintig jaar in Haarlem. Dit is dus een Haarlems ier en een van de, de nummers die op het uh, op de laatste album van hem uh, staat is dit Little Star. Oh, little star, look where you are now, look what you've done. the sun while we go on creating Where you are now Look what you've done De baas zelf van het uh, welbekende label Mars. Want daar uh, wordt uh, het werk van, van uh, bijvoorbeeld Danny Kinnon op uitgebracht. Maar ook van deze Rose Spearman. En niet te vergeten uh, Kafka. Want uh, er komt al wat uh, vandaan uit Nederland. Wat op dat label uh, de platen de wereld in slingert. Uh, of de muziek, de muziek tegenwoordig. Want uh, viniel, dat, uh, uh, ja, dat, dat, dat wordt steeds meer een hebben dingetje. Hoewel dat uh, ook uh, wel zeker gaat gelden voor het uh, nummer... waar we mee dit eerste uur afsluiten. Uh, Want dat uh, is nog steeds een lopende actie van Voor de Kunst. Francis Alban Black. Uh, dat is het pseudoniem van de verdwenen filosoof, poëet en muzikant... Frans de Blaak. En uh, degene die het uh, muziek, uh, muzikale allemaal wil afronden... dat is Frank Bond. En het nummer... Is al behoorlijk wat uh, keren gedraaid. En dus draaien we dat ook nog eens uh, hier uh, bij Alternative FM. Niet alleen hier hoor, want uh, er zijn ook nog andere lokale oproepen die dat doen. Francis Album Blake uh, van het album wat nog moet gaan verschijnen. Passages. Uh, dit is de eerste single. Storm behind the window tot aan het nieuws van 8 uur. You and I, we go way back. Like my head and my pillow. Something of a much-desired gift At the end of all my sorrows You open your arms for my dreams Though your wings will suffer in From its cold leaves Now hear me sing a silly song Storm once spoke to me of sudden death and tragedy. You hide your well-eat plans When it came for you alone